Vrij veel zon met wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Dit was het NOS. Dit is Zwaan bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 tussen Zaandam en Den Oever. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm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 Ik geluisterd naar Nina Simone met het nummer Revolution van het album Forever Young, Gifted and Black. Ja, uh, dat was nogal uh, up tempo, laat ik het zo zeggen. Uh, ik heb een uh, wat rustiger nummer van uh, Nina Simone uh, meegenomen, Little Girl Blue. Ook de andere muis pakken. Uh. Surrender Cause your hopes are getting slender and slender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 For religion. For religion like give me that old time I'm religion. religion hallelujah. Hallelujah. God, oh, give me that old time I'm religion. religion. I'm looking for religion like, for religion like Give me that old time oh, religion. Hallelujah. Lord. Hallelujah, hallelujah good enough for me. It was good enough for my mother. Hallelujah. It was good enough for my father. I For oh, Paul and Tyler hallelujah. It was good for the Hebrew children hallelujah. It would help you hallelujah. Get better. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. hallelujah Hallelujah Lord, give me that hope oh, I'm looking for religion, religion. Give me that hope oh, oh, oh, oh. hallelujah. Hallelujah. hallelujah Well, give me that hope oh, It gets in your hands When she got in trouble Hallelujah. It was good Hallelujah, good. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Give me that old time religion It gets in your feet alone And make you shout sometime I want the whole. Oh.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 Luister naar Lee Morgan, Art Blakey in de Jazz Messengers met I Remember Clifford. Eerste uur stond in het teken van uh, gospel en een klein beetje uh, wat andere jazz.